11 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het vliegtuig dat werd vastgehouden in Wit-Rusland is aangekomen in de Litouwse hoofdstad Wilnieuws. Dat was de oorspronkelijke bestemming van de Ryanair-vlucht uit Athene. Vanmiddag dwongen Wit-Russische autoriteiten het vliegtuig om te landen in Minsk, zodat ze een journalist en oppositieleider konden arresteren die aan boord was. EU-leiders spreken schande van het incident. Bij het NAC-stadion in Breda is het vanavond even onrustig geweest. De club zag promotie naar de eredivisie aan zich voorbij gaan en dat leidde tot rellen. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen gepleegd. De ME heeft enkele charges uitgevoerd en een paar ruilschoppers aangehouden. Iemand die onwel werd moest gereanimeerd worden. Het station Brussel-Noord is vanavond ontruimd geweest. Een reiziger dacht de voortvluchtige militair Jurgen Konings te hebben gezien. Het station werd uitgekampt, maar het bleek vals alarm. Belgische speciale eenheden zoeken al dagen naar de zwaar bewapende militair. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de bekende viroloog Mark van Ranst. Het dodental van het ongeluk met een kabelbaan in Italië is opgelopen tot 14. Een van de kinderen die was overgevlogen naar een ziekenhuis is daar vanavond overleden. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Bijna alle coronamaatregelen in Israël worden per 1 juni opgeschort. Alleen de mondkapjesregel voor openbare plekken blijft overeind. Het grootste deel van de bevolking is gevaccineerd en er zijn dagelijks nog maar enkele nieuwe besmettingen. De komende tijd wordt bekeken in hoeverre de mondkapjes in Israël nog nodig zijn. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu Peaceful Radio. Oh, wat een zeetje. jongen, jonge, jonge, wat jongen, gaat het weer lekker te keren? daar houden we wel van in Zandvoort. Een stevig zeetje, jouw dames en heren. Maar voorlopig luister je nog naar Peaceful Radio Show 1439. En ja, we beginnen met een, een nieuwe cd van... Eens even kijken. Ja, dat is het label van Frans Couture, bochhype.com. En ik ga het allemaal niet uitspreken, want ik... Ja, wie, wie spreekt er eigenlijk nog Frans tegenwoordig? Dat, dat zou ik eigenlijk wel eens willen weten. De tweede nieuwe album, dat, die ken ik dan wel. Dat is David Wright met The Lost Colony. Colony sorry. En, en dat is van het Engelse label AD Music. Dat is een, een label wat gespecialiseerd is in elektronische muziek. Nou, dat zullen we bij David dan ook wel weer merken. Dan nog wat uh, muziek van Billy Siebert... En um, natuurlijk de Duitsers, uh, Billy Siebert en Wolf's Heart. Met uh, Wolf's Heart is, uh, meet, uh, even kijken, nee, Wolf, Wolf Moon Rising. Dat is uh, het album, uh, ja, gaan we wel ver terug in de tijd hoor, met, uh, ik denk, 2013. We sluiten af voor de laatste keer uh, in dit programma. De allernieuwste album van uh, Deuter... Song of the Last Tree. En we gaan luisteren als allerlaatste track 15 naar River Timeless. Mooie titel, River Timeless. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal terugvinden. Het zonder gesproken woord trouwens. De muziek van dit programma en de playlist. Verluisterplezier.